Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Venezolaanse en internationale media melden schoten bij het presidentieel paleis in Caracas. Er lijkt te zijn geschoten op drones. Volgens de onafhankelijke nieuwssite El Nacional gaat het om een vergissing binnen de strijdkrachten. Een deel van het leger was niet op de hoogte dat de bewakingsdrones zouden overvliegen. Inmiddels zou de situatie onder controle zijn. Vanwege het incident waren er geruchten over een mogelijke koepoging in Venezuela. Sinds de ontvoering van president Maduro door de VS... staat de situatie in het land op scherp. Vannacht en in de ochtendspit kan het opnieuw glad zijn... waarschuwt staat. Natte wegen kunnen bevriezen en verraderlijk glad zijn. Vanwege het winterse weer geldt vandaag in het hele land code geel. NS rijdt een winterdienstregeling... waardoor er minder treinen rijden dan anders... Een crimineel netwerk zit achter het vuurwerkgeweld tegen de politie in Amsterdam-Noord tijdens de jaarwisseling. Dat zei korpschef Jannie Knol in het tv-programma Pauw en de Wit. Volgens haar zijn de vuurwerkmitrailleurs die tegen de ME werden ingezet met voorbedachte raden aangeschaft. De korpschef van de nationale politie reageerde voor het eerst op het massale geweld tegen de politie tijdens Oud en Nieuw. Voor de aanval in Amsterdam is nog niemand aangehouden. De politie wil eerst uitgebreider onderzoek doen voordat er mensen worden opgepakt. In Berlijn zijn de problemen door een grote stroomstoring nog niet opgelost. Doordat extreem-linkse klimaatactivisten hoogspanningskabels in brand staken... viel bij 45.000 huishoudens in de nacht van vrijdag op zaterdag de stroom uit. Een derde daarvan is inmiddels weer aangesloten. Donderdag moet iedereen weer stroom hebben. Het weer op de meeste plekken is het droog, maar winterse buien blijven mogelijk. In het binnenland kan het 8 graden vriezen. Overdag ook af en toe een winterse bui, vooral aan de kust. Het wordt 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht. You are the one for me, yes yeah. You drive me crazy cause you wanna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 I'm uh not -huh.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 Uit Zandvoort ZFM